4 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. Groot-Brittannië heeft zijn burgers in Somalië opgeroepen... om middelijk het land te verlaten. Volgens de Britten is er sprake van een dreiging tegen westerlingen in Somaliland. Dat is de republiek die begin jaren 90 werd uitgeroepen... toen de burgeroorlog in Somalië uitbrak. Dit noordelijk deel van het land functioneert sindsdien als een onafhankelijk land... al wordt het door geen enkele andere natie erkend. In dat land is er volgens de Britten een verhoogd risico... op terroristische aanslagen en ontvoeringen.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 De rellen braken uit tijdens een begrafenisceremonie... voor de slachtoffers van gisteren. Tijdens een confrontatie tussen demonstranten en de politie... vielen toen 31 doden en 280 gewonden. Dat gebeurde tijdens protesten tegen de doodstraf... die was opgelegd aan 21 mensen... voor hun rol bij voetbalrellen in Port Said in februari vorig jaar. Het dodental van de brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië... is opgelopen tot 245. Er zouden meer dan 200 gewonden zijn...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 ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A10 West naar Zaanstad bij Osdorp, 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Dan de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen knopen Prins Klausplein en Delft Noord, 4 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A20 van Gouda naar Rotterdam. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel, 3 kilometer. Door een spoedreparatie zijn twee van de drie rijstroken dicht. Dan de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Die is helemaal dicht tussen Goes en Heinkensand. Dat heeft te maken met de toestand van het asfalt. Die is erg slecht op dit moment. Er is een spoedreparatie. Volg daar de omleidingsroute U18.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 Vier minuten over vier in de Kuip. Feyenoord, FC Twente, Ronald van der Reer. Twee ploegen die de mouwen nog eens opstropen voor de slotfase. Nog een kwartier, het is 0-0. Immers eruit bij Feyenoord, Vormer erin. Het eerste wat hij mag doen is een vrije trap nemen. Dan wordt Big Piet, oftewel Pierre van Oordonk, nog even in beeld genomen. Omdat die dat zo goed komt, vervolgens schiet Vormer die bal in de muur. Gele kaart nog gezien voor uh, Leroy Ver. Het is nog altijd 0-0, wachten op de eerste goal. Wat kan Willem II nog met die 2-0 achterstand tegen Utrecht en die uitkamp Weinig. Uh, drie keer wisselen. Uh, heer Bekerbrede, de vierde man had het druk. Moest drie keer een bord omhoog houden. Want het was in één tijd drie wissels aan de kant van uh, Willem II. Het heeft nog weinig opgeleverd, want het staat nog altijd 2-0 voor FC Utrecht. Oké, okay. thank you! South America. is ook wel eens op in de Kuip, hè? Mick Jagger en zo. David Bowie dancing, maar dan in de street. Ja, en over de Kuip gesproken. We gaan er maar eens meteen heen. Krijgt die wedstrijd nog een winnaar, Ronald? Nou, bijna, want uh, Leroy Fair krijgt een kans van uh, dichtbij. Nadat uh, Thadietse corner heeft genomen. De bal uh, wordt doorgekoopt door Douglas. Krijgt Fair van heel dichtbij een kans om binnen te schieten. Maar staat Jordi Klaas hier op de lijn. Om ervoor te zorgen dat het nog altijd 0-0 is na 79 minuten. Nieuwe corner volgt. Tadic neemt hem nu vanaf de rechterkant. Bal blijft hangen. Chatli kan er niet bij. Dan mag Tadic weer opnieuw voorzetten. Want Brahma heeft die bal veroverd. Kan niet, want er wordt een blok gezet door Martens Indy. Nu Feyenoord eruit. Filena onzorgvuldig. Twente neemt weer over. Twente dat in deze fase toch wat sterker is en eigenlijk de betere kansen heeft. Want Feyenoord is niet verder gekomen dan net de schot van Boetje. Is dat heel ver naast de goal van FC Twente gaan, ging. Maar goed, uh, ja, de, de ruimtes zijn groot. Het is een vechtwedstrijd. Er kan echt van alles gebeuren nog in die slotfase. Nog een, een minuutje of tien. Als Twente de bal heeft uh, in de buurt van het strafstopgebied van Feyenoord. Chadli met gevoel, die bal... Uh, Richting het 5 meter gebied steekt waar hij aan alles en iedereen voorbij gaat. Ook aan de goal overigens. En er niemand van Twente is die uh, voet of hoofd tegen de bal kan zetten. Maar Twente lijkt net in die slotfase wat meer energie over te hebben. Om wat, uh, ja, wat meer druk naar voren te zetten. En wat gevaarlijker te worden. Koeman grijpt nog een keer in. Brengt Guillaume Fernandez. Wiens uh, boek eigenlijk al lang gesloten is in de kuip. Maar door blessures moet hij uh, nu toch aan de bak. Fernandez komt erin voor uh, Boetius. Het zou voor hem wel ontzettend leuk zijn als hij het verschil kan maken in deze wedstrijd. Mocht eigenlijk verhuurd worden, mag nog altijd. Mag ook verkocht worden, oftewel mag gewoon weg. Maar omdat Cissé en Verhoek bijvoorbeeld niet beschikbaar zijn en ook Goossens, ja, zit hij gewoon op de bank, Fernandes. En als je op de bank zit, dan mag je ook meedoen. Vormer, andere invaller, speelt nu naar Janmaat. Rechterkant, halverwege de helft van Twente. Ja, Janmaat kijkt waarheen, want Asjabar zoekt de diepte niet. Komt eigenlijk richting de bal, daar schiet Janmaat niet zoveel meer op. En Feyenoord dus ook niet. Het gaat dus terug naar de Vrij, Matthijs en dat zijn de mensen die balbezit hebben. Klaasie. Die een beetje kapot zit volgens mij. Speelt de bal maar eens naar Fernandes. Eerste balcontact is aardig. Aanname in elk geval. Draait maar weer eens weg. Richting zijn eigen helft. Speelt Klaas hier aan. En die wordt opgejaagd. En moet weer terug naar Matthijssen. Centrale verdediger. Andere centrale verdediger. De Vrij maakt wel wat stappen voorwaarts. Maar is nog altijd op eigen helft. Ziet dan Chapli komen. Bal weer in de breedte. Naar Matthijssen. En dan uh, Matthijssen maar eens met een lange bal. Tussen de linies in. Goed aangenomen door Filena. En bezorgd bij Fernandes. Die in deze wedstrijd de plek van Boetius overneemt. En dus aan de linkerkant moet starten. Martens Speelt. Die wil vervolgens wel naar Pellen, maar tussen willen en kunnen zit een groot verschil. Feyenoord verliest de bal en Twente wil er nu snel uit. Maar ook daar zit het verschil in willen en kunnen. Want dat lukt in eerste instantie niet. Former zit ertussen, maar Chad die verovert de bal dan, geeft hem aan Ver, Ver naar Tadic, aan de linkerkant Lage voorzet. Nou ja, dat had Tadic vorige week tegen RKC ook al. De koning van de assist, hij heeft er elf. Heeft het op dit moment niet zo in zijn schoenen zitten. Dus euh, deze voorzet was een prooi voor Erwin Mulder. Dan gaat vrij in de fout, Verovert Twente de bal weer op Feyenoord-helft. Tadic doet dat, geeft hem aan brama, maakt hem makkelijk vrij. Gutierrez, Gutierrez, Rosales... halverwege de helft van Feyenoord aan de rechterkant. Gutierrez zoekt dan vervolgens de diepte... komt uit de hoogte van het strafstopgebied. Bal weer terug naar Rosales. Rosales, Gutierrez... nou ja, die combineren er driftig op los. En dan Rosales, die diep gaat. Rosales met een voorzet blijft hangen. Daar is Tadic. En de inzet van dichtbij. Hij krijgt net niet goed de voet onder de bal. En dus kan Mulder die bal pakken. Maar Twente is in die slotfase veel en veel gevaarlijker... Dan Feyenoord, dat heel veel energie in deze wedstrijd heeft gestopt. En je krijgt een beetje het idee dat Feyenoord stuk zit. En dat Twente daar in de slotfase wel eens van zou kunnen gaan profiteren. Feyenoord met vormer. Met Pelle. Ook die. Hard gewerkt. Maar komt eigenlijk ook niet langs Leroy Ver. Die vrij gemakkelijk op de been blijft. En vervolgens of Douglas verovert de bal. Geeft hem aan Ver. En Ver vervolgens dan naar Tadic. Tadic maar weer eens met een lange bal. Mathijs komt weg. Voor zijn eigen strafschopgebied. Pelle komt terug. En dan heeft Klaas hier de bal. In de middencirkel. In de as van het veld. Het zoeken naar Fernandes. Maar ja. Die neemt wel aan. Maar valt vervolgens. En dus is Feyenoord de bal weer kwijt. Geen moment kan Feyenoord meer de bal in bezit houden. Dus laat staan dat het kan voetballen. En dat is nou precies wat Twente nog wel lukt. En Feyenoord uh, is dus eigenlijk uh, noodgedwongen met de rug tegen de muur uh, komen te staan. En het uh, moet nu zien dat uh, Twente de bal laat rondgaan. En Twente dus gevaarlijk is. Rosales, Gutierrez aan de rechterkant. Wat gaat Gutierrez bedenken? Lage bal. Chatli Lee in één keer doorsteken op Rosales. Dat was in elk geval de bedoeling. Maar die bal is uh, te hard. Gaat over de achterlijn. Erwin Mulder gaat de doeltrap nemen. Is het goed? Nee. Verre van. Is het spannend? Ja, dat wel. En dat uh, vergoedt veel. Nog zeven minuten. Twente, Feyenoord 0-0. Utrecht, Willem II, en die is ook niet meer spannend, hè? Nee, heel anders dan in de Kuip bij Ronald. Het is hier gespeeld, Willem II. Ja, ze willen wel, maar het kan gewoon niet. Het is een maatje te klein in de tweede helft voor FC Utrecht... dat gewoon beter speelt. Twee doelpunten heeft gemaakt... en een zakelijke overwinning gaat boeken op Willem II. En daarmee, als het zo blijft in Rotterdam... gewoon op twee punten van Feyenoord gaat komen... en heel stevig op die zesde plaats staat. En dat erg goed is van Jan Wouters en zijn mannen... Maar om zit nog even voor Willem 2. Ook de wissels hebben geen verschil kunnen maken. Nu snijders bal voor. Aardige bal. Wordt door een andere invaller. Uh, uh, Haamhout net naast gekopt. Dat was een van de weinige mogelijkheden. Want ik heb eigenlijk geen mogelijkheden en kansen gezien voor Willem 2 in de tweede helft. Ook niet bij die achterstand toen ze wat meer druk gingen geven richting het doel van FC Utrecht. Maar die druk kwam hoog uit tot halverwege de helft van FC Utrecht. En daarna ging het steeds mis. Vandaar ook met nog 6,5 minuten gaan. De 2-0 voorsprong voor FC Utrecht tegen Willem II. Maar snel weer terug naar de Kuip, Feyenoord, Twente, Ronald. Laatste minuten hè, gaan we er een beetje in. Zes en de extra tijd. Dat zal een minuutje of twee, drie zijn. Niemand die eigenlijk weggaat. Iedereen verwacht eigenlijk nog wel dat er een doelpunt valt. Ik moet eerlijk zeggen, dat verwacht ik ook. En uh, als je nu zo kijkt naar het spel van de laatste tien, 15 minuten... Je krijgt toch het idee dat FC Twente nog wel eens heel geniepig in de slotfase een doelpuntje zou kunnen gaan maken. Gutierrez paast naar Schilder. Die zich heel lang niet heeft gemeld in deze wedstrijd. Maar nu bijna bij elke aanval van Twente wel betrokken is. Tadic weer Schilder die diep gaat aan de linkerkant. Er komt vormer. Ja, die is nog fris. Die heeft energie genoeg. Aardige sliding van de invaller voor Lex Immers. En de bal over de zijlijn. En Tadic, de hoogte van het strafschopgebied aan de linkerkant. Mag nu gooien namens FC Twente. doet dat op Coutierres. aanname is in orde. Dan weer terug naar Tadic. Die vast lijkt te staan. Maar Schilder is er ook nog bij. Oh, die is een aardige bal. Maar buitenspel voor uh, Tadic. Heel snel gaat de bal ineens van Coutierres naar Schilder. Schilder met een hakbal. Tadic gaat diep aan de linkerkant. Achter de vrij langs. Maar dan... Uh... Nee, uh, Janmaat is dat. Want <laughs> Janmaat moet dan verdedigen. Het is buitenspel. Maar Janmaat loopt daar wel kramp bij op en dat geeft wel aan hoeveel energie Feyenoord in, elk geval in deze wedstrijd heeft gestoken. Het heeft keihard gewerkt. Dat was ook wel een beetje de kritiek van vorige week. Dat het allemaal bij tijd en wijle wat lamlendig oogde. Nou, dat is het vanmiddag zeker niet. Maar overtuigend is het ook allerminst. Nou, even dus wachten op die behandeling van Del Jamaat. Die nu behandeld wordt door de verzorger van Feyenoord, de Kramp. Even uit de benen getrokken wordt. Ook Pieter Fink benut deze pauze even om een slokje te drinken. Zo heeft iedereen zijn energie... Wel verbruikt in dit duel en tikt de klok verder. Nog vier minuten en de extra tijd dus. En nog altijd die 0-0 stand. Nou, Jan Maat staat weer. Moet zich nu natuurlijk begeven buiten de zijlijn samen met de verzorger. En dan kan Erwin Mulder die vrije trap gaan nemen. Die is ontstaan nadat Tadic werd teruggevloten voor buitenspel. Mulder legt die bal neer op een plek waar Tadic nooit is geweest. Maar dat zal vink geloof ik een zorg zijn. En dus gaat Mulder die bal trappen. Pelle staat alweer te wijzen. Wil die bal hebben. Staat tussen de twee centrale verdedigers van FC Twente in. Pelle gaat ook de lucht in. Verliest het duel uiteindelijk van Schilder. Dat is dan de derde verdediger die daar in de buurt is. Bijna Asjebar, Maar die verliest het duel van diezelfde Robert Schilder. gaat over de zijlijn via Asjebar En Twente heeft inmiddels alweer gegooid. Bengtson op de rand van zijn eigen 16 meter. Douglas, Gutierrez. Gutierrez uh, nog op eigen helft in de as van het veld. Op snelheid weg bij Bruno Martens Indy. En bezorgen, ja, dat is de bedoeling, bij Tadic. Maar daar zit Jan Maat tussen. Jan Maat, Martens Indy en Asjabar. Nou, Feyenoord weer eens met uh, het zoeken naar Pelle. Pelle legt de bal dan terug op Martens Indy, die zich steeds meer in de as van het veld ophoudt. Terug naar former En Fernandes, die kan komen nu vanaf de linkerkant. Guillaume Fernandes legt die bal uh, laag voor. Weggehaald door Brahma. Bal over de zijlijn en de ingooi voor uh, Feyenoord. Guillaume Fernandes zegt, nou ja, dat laten we natuurlijk over aan een verdediger. Dus gaat Martensini zich bij die bal begeven en gaat die bal ingooien. Kan hij dat ver doen? Dat is wel de bedoeling, want Pelle staat te wachten... Op een signaal dat Martens die gaat gooien. Gooit hem bij Pelle in de loop. Kan hem nog net bezorgen bij Vormer. Een volley van former, Maar niet meer dan dat. Bal makkelijk te pakken voor Michailov. Tempo zit er nu wel in. Want Michailov heeft hem alweer gegooid naar Tadic. Tadic een lange bal bedoeld voor Castanjos. Maar als je het nou hebt over in het verhaal niet voorkomen. Dan geldt dat zeker voor Castanjos deze middag. Maar McLaren, weliswaar uit de goud, maakt geen aanstalten om Boelik nog te brengen in de slotfase van deze wedstrijd. Feyenoord heeft via Atjebar inmiddels het balbezit. Halverwege de helft van Twente aan de rechterkant in de as van het veld. Vormer. Vormer kijkt eens. Gaat Vormer weer schieten? Nee, geeft hem op pellen. Pellen net voor het strafschopgebied wordt ten val gebracht door Coutierdes En er wordt gefloten door Pieter Fink en krijgt Feyenoord op een buitengewoon prettige plek nu een vrije trap. Namelijk een meter voor het strafschopgebied. Net niet helemaal recht voor de goal. Iets aan de linkerkant, maar wel prettig voor een specialist en Ruud Vormer mag zich toch best specialist op dat soort gebieden noemen. Hij staat nog eenmaal in het veld en zal zich ongetwijfeld richten op deze vrije trap. Of wordt het Graziano Pelle? Het is in elk geval alarmfase 1 bij FC Twente als de 89ste minuut er bijna op zit. Hebben we dus richting de extra tijd gaan. Is dit het moment waar Feyenoord al die tijd op heeft gewacht? Nou, het is duidelijk dat Vormer die bal op eist. Er is nog wat overleg tussen Pelle en Asjabar. Eens kijken hoe men omgaat als de bal eventueel in de muur terechtkomt. Michailov zegt nu tegen zijn medespelers, laten we nou is met z'n allen een muur gaan maken en laten we daar mee opschieten. Want ik wil toch wel graag dat... Uh een bandje op vijf in de baan van de bal staan. Former kijkt. former meet. Met een soort timmermans oog kijkt hij nu waar hij die bal kan plaatsen. Koeman, specialist in dit soort uh, op dit soort gebieden staat ook te kijken. En dacht, nou ja ik had het zo en zo gedaan. Kijk hoe Vormer uh, het nu doet. Klaasie wijst nog even op de muur die dichtbij staat. Nou daar komt hij. De bal van Vormer, former tegen de muur aan en over de achterlijnen. Dus nog wel een corner voor Feyenoord. Maar het is uh, former niet gegeven om die bal over de muur heen te krijgen en hem dus richting de hoek te krullen. Daar waar Michailov staat te kijken nu. Hoe Vormen de bal weer klaarlegt voor de corner. De 89ste minuut is ook bijna voorbij. Of de 90ste minuut is bijna voorbij. We gaan richting de extra tijd. De corner komt van Ruud Vormer. Alles en iedereen in dat strafstopgebied van Twente. Die bal is hard. Wordt weggekopt. Nee, wordt aangeraakt door Filena bij de tweede paal. Maar gaat over de achterlijn. En dus gaat Michailov zich opmaken voor een doeltrap. Twee minuten. Slechts extra tijd. Dat betekent dat deze wedstrijd er zo echt al op zit. En Michailov en nu nog maar eens die bal gaat klaarleggen en daar zo zijn tijd voor neemt. Alsof Feyenoord die, of Twente die heeft ja, met 0-0 in Rotterdam. Kunnen wij best leven. Vorig jaar werd het 3-2. Stond Feyenoord met een hat van Guidetti in no-time met 3-0 voor. Knokte Twente zich nog wel terug in de tweede helft. Maar uh, wist Feyenoord uiteindelijk toch de drie punten naar zich toe te trekken. En nu in uh, de slotfase. Daar gaat Leroy ver nog. En die houtkamp. Ja, doelpunt voor FC Utrecht 3-0. Leuk invaller Bob Schepers. Zijn allereerste balcontact. Eerste doelpunt voor FC Utrecht 3-0. Utrecht leidt tegen het arme Willem 2. Terug naar Ronalds. Ja, het ja. ja, arme Twente scoort weer niet. Want dit was de kans. Op het moment dat Andy meldde dat Utrecht scoorde... ging Leroy ver langs Stefan de Vrij. Komt aan de linkerkant van het strafschopgebied oog in oog... met Doelman Mulder die zijn goal uitkomt. Wil hem eroverheen stiften. Maar stift hem in het zijn net. Weer een kans dus voor FC Twente. Kansen heeft Twente echt voldoende gehad. Feyenoord heeft eigenlijk nauwelijks iets gecreëerd... in de slotfase van deze wedstrijd. Weer een lange bal richting Pelle. Duel met Douglas uitgevochten. Afvallende bal voor former liest maar aan Leroy Ver. Dan gaat Twente nog een keer. Nog 40 seconden duurt dit duel. En het lijkt erop dat we toch met 0-0 gaan eindigen. Of zit er nog een doelpunt in de lucht? En houdt Houtkamp? Ja, hier wel. De 3-1. Het zal nooit een gelijkmaker meer worden, want we zitten al in de extra tijd. Maar prachtige goal van een van de invallers van Robbie Hamhoudt met het hoofd. Mooie goal. 3-1. De pijn wordt verzacht voor Willem 2. Terug naar de Kuip naar Ronald. Waar de 90 minuten erop zit. Waar Castanjos in de slotfase nog eens afgelost door Dimitri Boulikin. En dit de laatste aanval wordt zo'n beetje. maar paast op Fernandes. Fernandes, randstras op gebied moet afleggen. Combinatie Filena mislukt. Twente zit ertussen. Twente gaat eruit. Twente gaat eruit. Met Tadic. Gaat nu de middenlijn oversteken. Er zijn drie vier man mee. En Tadic kiest voor de optie Stefan de Vrij. En die speelt helemaal niet bij hem in de ploeg. Wat een slechte optie is dit. En Jan Maat dan maar weer met een lange bal richting Pelle. Pelle kan doorkoppen. Guillaume Fernandes. Kan die in balbezit komen? Ja, kopt hem richting Klaasie, Klaasie terug op Fernandes. We zijn in de buurt van het schapslopgebied. Gaat hij weer vallen, Fernandes? Maar vindt wel Klaasie. Weer Fernandes aan de linkerkant van het veld. Fernandes gaat schieten. Het is een uh, schuivertje dat uh, naast de goal gaat van uh, Michailov. Pieter Vink gaat de bal ophalen. Nou, ja, Nou, Uiteindelijk is dit toch teleurstellend. Het is 0-0 uh, gebleven bij Feyenoord FC Twente. De wedstrijd heeft leuke fases gekend. Er is geknokt voor elke meter. Maar doelpunten zijn er vandaag niet gevallen. En met een gelijkspel schieten beide niet heel veel op. Gaan we nog even naar de slotfase van die andere wedstrijd. Die loopt nog Utrecht tegen Willem II-Eddy. Ja, snel gemeld dat het 3-0 werd door Schepers. Goed aangeven van Gern vanaf de linkerkant. Die een goede wedstrijd speelt. En 3-1. Prachtige goal van Hamhout. De invaller voor Willem 2. We zitten in de slotseconde. Jan Weger heeft al op de klok gekeken. En dan gaat FC Utrecht gewoon weer twee punten pakken. En die zesde plaats is toch wel heel stevig in handen met 36 punten. En staan dan twee punten achter Feyenoord. En dat is gewoon heel goed voor een team met een redelijk beperkte begroting. Zoals FC Utrecht heeft. En Willem 2, arm Willem 2 gaat het heel moeilijk krijgen. Het lijkt er al een klein beetje op. Omdat de gaten toch wel geslagen worden. Onderin Peckswolle Zwolle punt gepakt. Uh, Roda punt gepakt. Uh, zes punten dus verschil met die twee ploegen. Twee punten verschil met VVV. Dat VVV en Willem 2 toch wel de belangrijkste uh, kanshebbers uh, als je dat zo mag zeggen. voor de... nou, Het zijn snijders nog een keer. Maar die ramt de bal uh, ongeveer tegen de cornervlag aan. was de bedoeling dat hij op doel uh, schoot. Maar de bal gaat helemaal naar de rechterkant. En uh, dat zegt eigenlijk Gelukkig genoeg over Willem II dat in de tweede helft amper richting het doel is gegaan van uh, keeper Robin Ruiter. Eén keer echt gevaarlijk werd en dat was meteen een doelpunt. En nu gaat Jan Weger even de bal ophalen. Is het afgelopen, heeft FC Utrecht met 3-1 gewonnen door doelpunten van Kali, Duplan en Schepers voor FC Utrecht. En Haamhout voor Willem II 3-1. bij FC Utrecht, Willem II. Even de drie uitslagen tot dusver. Vitesse tegen Ajax dus 3-2. Feyenoord FC Twente 0-0. En Willem II tegen FCU, uh, FC Utrecht tegen Willem II werd 3-1. Zometeen nog NEC tegen Groningen. Even de consequenties wat betreft de stand. PSV is de nieuwe koploper. 43 punten uit 20 wedstrijden. FC Twente tweede met 42 uit 20. Ajax blijft derde. 40 punten uit 20 wedstrijden. Dan Vitesse 38 uit 20. Ook uh, Feyenoord als nummer 5 heeft 38 uit 20. En FC Utrecht staat zesde met 36 uit 20... Een groot gat naar de nummer 7, 11 punten maar liefst naar ADO. Even onderin nog kijken, drie ploegen staan dan met 19 punten. Pek Heer Van en Roda, VVV heeft 15 uit 20... en Willem Twee naar Hekkensluiter, 13 uit 20. Sportnieuws maakte even plaats voor de actualiteit. Dit ons de hele dag al meldt dat er een afschuwelijke brand was in een nachtclub in Santa Maria, aan het zuiden van Brazilië. En het dodental is inmiddels opgelopen tot 245. De brand, de brand brak uit tijdens het optreden van een rockband. We gaan erover praten met onze correspondent Mark Bessems. Mark, is al helder wat er nou gebeurd is in die, in die, in die, in die nachtclub? Ja, het was ongeveer half drie uh, tijdens een studentenfeestje in die nachtclub. Uh, en uh, Er was een optreden van een rockband en een van de mensen van die rockband die zou dan waarschijnlijk, was het een fakkel, zo eentje die je bij voetbalwedstrijden wel eens ziet, hebben aangestoken. En uh, nou ja, dat was niet zo verstandig, want uh, uh, getuigen melden dat daardoor het plafond uh, in, de, in, de, in de brand vloog. Op het plafond zit een soort isolatiemateriaal dat niet alleen heel erg uh, licht ontvlambaar is, maar ook nog eens bijzonder giftig, dus binnen enkele seconden tijd. Uh, was het, uh, ...was het raak, er uh, stond de hele uh, discotheek in de brand... ...en bovendien met een dikke, giftige zwarte rook. Heel veel mensen konden niet meer op tijd naar buiten. Uh, veel mensen zijn vooral door de rook uh, gestikt en door de paniek uh, vertrappeld... En dan is het ook nog onduidelijk of er wel überhaupt een nooduitgang was in deze nachtclub. Kortom, ja, echt een tragedie. Een tragedie. Mensen konden dus niet weg. Je zegt al oh, misschien geen nooduitgang. O hoeveel mensen waren er binnen en, en is er iets te zeggen over dat dodental dat alsmaar oploopt de, de laatste uren? Nou, het is een beetje moeilijk om te zeggen hoeveel mensen er precies binnen waren. Die nachtclub die schijnt een capaciteit te hebben van maximaal 2000 uh, bezoekers... Nou, zoveel mensen uh, lijken er niet te zijn geweest. Volgens de burgemeester waren er minstens 500 mensen binnen. Nou ja, um, het enige wat duidelijk is, is dat nu alle lichamen uit de discotheek zijn uh, geborgen. Dat hebben ze trouwens in vrachtwagens gedaan. En uh, ze hebben in totaal met vier vrachtwagens moeten rijden naar het geïmproviseerde mortuarium, een uh, gymzaal uh, om de hoek. Nou ja, uh, 245 doden, maar we weten ook dat er tientallen gewonden zijn, waarvan er inmiddels... Ook, uh, dat is ook duidelijk, inmiddels ook al een paar zijn overleden. Dus het dodental zal nog wel verder oplopen. Maar uh, het is voorlopig nog een beetje onduidelijk hoeveel slachtoffers er exact zijn gevallen. Um, is er een enorme uh, klap natuurlijk in Brazilië. Klopt dat de president ook uh, aan het terugkomen is? Ja, de president die was in Chili vanwege een, uh, een topontmoeting tussen uh, Europese leiders en Latijns-Amerikaanse leiders. Uh, die zou vanavond pas uh, terugkomen, maar die, die is nu al uh, onderweg terug naar huis... En uh, dat uh, vertelde ze tijdens een persconferentie... waarbij ze ook echt duidelijk... Uh, nou ja, ze was eigenlijk bijna in tranen. Uh, en, en vervolgens was ook de presentator van uh, het televisiejournaal... Uh, half in tranen. Dus het komt echt hard aan hier. Mark Bessems, dank voor dit moment. Ja, het klinkt graag om dan terug te gaan naar de actualiteit van vandaag. Vitesse tegen Ajax eerder in Arnhem eindigde in 3-2. Ajax Leiden nog met 0-2 door goals van Sjöna en Palsen. Maar daarna de aansluitingstreffer van Jansen 1-2. Van Holt 2-2 en Ibarra maakt uiteindelijk de 3-2. Oude ik zie Theo Jansen dus. Hij bracht het geloof weer terug bij Vitesse toen hij de 2-1 maakte. Ja, ja, op een gegeven moment moet je wat natuurlijk als je 2-1 achter staat. En dan ga je wat meer forceren. Uh, ja, en ik krijg die bal uh, wat gelukkig mee, denk ik. Ik denk dat uh, Veldman was het volgens mij uh, uh, niet vol erin gaat. Waardoor ik hem nog mee kan nemen met mijn hoofd. En, uh, ja, Dan zie ik, uh, ik, ken het komen, ik ken, ken het natuurlijk een beetje. En uh, ik denk van als ik wil scoren, dan moet ik hem stiften. Het deed een beetje denken aan die goal die je maakte voor Twente tegen PSV. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze niet terug heb gezien. Maar uh, bij, bij de Twente was het echt een, een, een sprint vanaf uh, eigen helft. En, uh, en toen had ik de bal al aan mijn voet. En dat had ik nu natuurlijk niet. Ik bedoel, als ik die van Le Cocci door had gelopen en ik had die nog gestift, dan, uh, dan had hij er meer op geleken. Maar. Uh, ja ligt belangrijk hij was belangrijk vandaag die goal en uh, de wedstrijd kantelde op dat moment en ja ik denk dat we daarna het geloof hadden en, uh, en de wedstrijd uh, terecht, uh, terecht winnen ja want plotseling nemen jullie het heft in handen is er alle overtuiging ga jullie aanvallen en stormen en dan blijkt eigenlijk ook meteen hoe kwetsbaar Ajax is ja klopt die uh, kiest natuurlijk van tevoren voor een, een tactiek omdat je uh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 Uh, ik denk dat we het moeten afwisselen meer. Uh, dus dat je fases moet hebben. Dat je, dat je misschien inderdaad als ploeg wat, wat gaat inzakken. Uh, maar ook fases dat je, net als vandaag, uh, de beuk erin gooit. en uh, ja, wat probeert te forceren. Niet alleen dat afwachtende, maar dat meer in die wedstrijd doen. Ja, denk ik wel. Ik denk dat wij een wedstrijd hebben gespeeld tegen, tegen Twente uh, hier thuis. Uh, daar hebben wij denk ik, de hele wedstrijd gespeeld, zoals als de eerste helft. En dat was een wedstrijd die natuurlijk een beetje doodbloedde en uh, waar, waar weinig in gebeurde. En als je dan ziet wat we vandaag brengen, de laatste twintig minuten, dat, uh, dat hadden we misschien toen ook kunnen doen. Maar dit is ook de reden waarom je naar Arnhem bent gekomen. Hè? Dit soort wedstrijden spelen zo belangrijk zijn op dit moment. Ja, weet je, dat ik altijd beter en, en, en speel in grote wedstrijden, dat, dat stond eigenlijk wel vast. Uh, en ik probeer ook altijd wel tegen de wat mindere tegenstanders uh, hetzelfde te brengen, maar... Uh, ik weet niet hoe het kan of waarom het kan, maar uh, daar heb ik wat meer moeite mee. En misschien is dat ook de reden dat ik, uh, dat ik goed functioneer bij een club die net... Uh... Net geen top is misschien. Theo Jansen, mooie opmerking altijd. Ik. We hebben er een honkbalberichtje voor Ruud Jair Juryans, heeft in de Baltimore Orioles een nieuwe club gevonden... in de Major League Baseball. De bijna 27-jarige pitcher ondertekent een contract voor één jaar bij de Orioles... waarbij ook Jonathan Schoop speelt. En u denkt, god, heet hij niet anders. Nee, want beide internationals zijn van het Nederlands team... geboren op Curaçao en maken ook deel uit van de selectie... voor de World Baseball Classic die in maart wordt gehouden. Radio 1.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 Groot-Brittannië heeft zijn burgers in Somalië opgeroepen het land te verlaten. Volgens de Britten is er sprake van een dreiging tegen westerlingen in Somaliland. Dat is de republiek in het noorden van het land die functioneert als een onafhankelijk land. Wat de aanleiding is om nu aan te dringen op evacuatie maakte de Britse regering niet duidelijk. We hoorden Mark er Bessem, net al over het dodental van de brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië. is opgelopen tot 245 en er zouden meer dan 200 gewonden zijn. Een lid van een rockband zou een brandende fakkel te dicht bij het plafond hebben gehouden. In de paniek die volgde konden mensen de uitgang niet vinden en de nachtclub zou ook maar één uitgang hebben gehad. En een benefietconcert voor het Sofia Kinderziekenhuis in Rotterdam, met onder andere Marco Bossato, Ilse Lange en Nick en Simon, heeft volgens de organisatie ruim 460.000 euro opgeleverd. Het geld is opgehaald voor een nieuw centrum voor kinderen met hart, long- en luchtwegaandoeningen. Het Sofia Kinderziekenhuis bestaat dit jaar 150 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws: het weer. Gerrit Hiemstra. De regen is het land uit en vanuit het westen klaart het op. Vanavond en vannacht zijn er ook opklaringen en daardoor is er een grote kans op gladheid. De vorst zit nog in de grond en met de regen is het zout van de wegen gespoeld. De minimumtemperatuur komt uit op plus 3 in het westen tot plus 1 in het binnenland. En onder deze omstandigheden kan er op grote schaal gladheid optreden. Morgenochtend is er in het zuiden veel bewolking en plaatselijk valt wat regen. In de rest van het land schijnt de zon af en toe en op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur loopt op naar een graad of 6. De wind waait morgen uit het zuidwesten en is matig aan zee vrij krachtig windkracht 5. Morgenavond gaat het vanuit het westen regenen en daarbij wakkelt de zuidwestenwind ook flink aan. Aan zee stormachtig met zware windstoten tot 90 km per uur. Dinsdag en woensdag is het regenachtig en uitgesproken zacht. Het wordt dan een graad of 10. Daarna wordt het minder zacht, maar het blijft wisselvallig met geregeld buien en veel wind. ANEB-verkeersinformatie. Er staat file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Bij Oudekerk aan de Amstel 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. De A58, Bergen-op-Zoom richting Vlissingen, is helemaal dicht tussen Goes en Heinkensand. Dat komt door een spoedreparatie. Volgt daar de omleiding U18. De laatste wedstrijd van speel, 120 in de Eerdivisie, wordt gespeeld in Nijmegen. NEC tegen Groningen en Groningen kan de punten zeker goed gebruiken. Frank Wielaert. Ja, want dan vindt het aansluiting bij ploegen als NEC, ADO, AZ, dat soort ploegen. Zeg maar de bovenkant van die hele grote middenmootgroep. En daar hangen ze nu een beetje aan de onderkant bij Groningen. Maar daarvoor moeten calls gemaakt worden. Een van de spelers die je daarbij nodig hebt, de Leeuw. Die is er vandaag niet bij. Want geschorst. Een derde van de totale productie van Groningen heeft die op zijn naam staan. Ja, dus dan moet je een ander vinden die de goals maakt. Dat zou Bekoena bijvoorbeeld kunnen zijn. Die vandaag een basisplaats krijgt tegen NEC. Hij vervangt de Leeuw als aanvallende middenvelder. Kieftebelt is er ook bijgekomen op de plek van Sparv. En Texera Hij heeft plaats moeten maken voor Zeefuik. En tegelijkertijd bij NEC. één wisseling achterin de rechtsbek. Wil is weer terug van een blessure. Hij vervangt Smofs in de verdediging bij de Nijmegen. Dat ook de punten wel weer kan gaan gebruiken. Want vorige week, natuurlijk, Roda uit verloren met 2-0. Hoewel het voetballend beter was op een zeer zwaar, zwaar bespeelbaar veld. Spek glad was het. Wel de kansen gehad, niet de doelpunten gemaakt. Dus beide ploegen met uh, soortgelijke problemen. Nu een vrije trap. Kolwijk achter de bal voor NEC. Bal bij de tweede paal neergelegd, achterin weggekopt door Van Dijk. Paulson is degene die hem opnieuw inbrengt. En uh, Van der Velde. Van der Velde legt de bal breed. Paulson dan nog maar eens een schot. En dan bij de tweede paal net te laat komt daar uh, platje uh, aanlopen. Het schot was ook te hard. Het was niet echt een paas op platje. Maar platje had te laat in de gaten dat hij er misschien nog een voetje tegenaan kon krijgen. In de eerste vier minuten dus het eerste kansje van de wedstrijd in Nijmegen. Even naar het schaatsen. Vanavond dus de tweede dag van de WK-Sprint. Gisteren dus de eerste dag. Vier Nederlandse mannen doen mee. Met drie gaat het goed. Maar bij één achter die naam van Mark Tuitert... staat na de eerste dag van het WK-Sprint Tweemaal. DNF. Did not finish. Tuitert viel op de 500 meter... Had een blessure aan zijn bovenbeen en die blessure dwong hem om al snel op de duizend meter op te geven. Sebastian Timmerman na die twee ritten in gesprek met Mark Duijtert. Ja, ik kan er uh, van alles bij verzinnen. Zuur, tegenvallend, grote dompen, kater, nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. Maar het belangrijkste is, hoe is het met je bovenbeen? Ja, nou, er is volgens mij niks kapot. Volgens mij, zo voelt het niet. Alleen, uh, ja, ik heb de pijnstillers in uh, gegooid en uh, dan, is het, uh, ja, dan wil je het ook niet testen. Dat weet je pas aan de start hoe het echt ervoor staat. Nou ja, ja, achteraf is het uh, tegen b weten in Maar ja, ja, op zich, de, ja ik, ik denk dat er niks kapot is. Alleen, ik, uh, ja, verrekking zal het zijn, uh, iets in die trant. Het, uh, ja, het klopt gewoon niet. Ik kan, uh, ik, kan er, uh, ik kan er niks mee. Ik kan er wel mee schaatsen, rustig, maar niet hard. Gebeurde het door de val of gebeurde nee. het voor de val? Voor, voor de val. Ik gebeurde na 40 50 meter tijdens de opening. Ja, ik, uh, ik woon snelste opening ooit ook. Dus uh, misschien had ik mijn spieren zoiets van... Uh, dat zijn we niet gewend. Ik weet het niet. Maar uh, ja, ja, dat, ja, je bent er uh, heel veel aan het sprinten. En, uh, ja, dat, vorige week had ik in Calgary ook een klein beetje, dat uh, ik de tweede dag wat stijf was. Maar ik voelde me hartstikke goed. Ik had geen signalen van mijn lichaam dat, uh, dat het uh, niet, uh, niet de goede kant op zou gaan. Dus uh, het kwam wel uh, echt, uh, uh, gewoon als een mes stak het erin. Uh, 40, 50 meter. Dat ja. Uh, maar goed, daar komen we wel weer overheen. Uh, als, je, als je nu zo staat, uh, heb je dan ook de pijn? Nee, nee nu niet. Het is, dat is het gekke. Ik heb alleen. Uh, ja, ik, ik voel ik... het wel, ik voel wat zit. Alleen het gekke is dat ik het alleen uh, heb met maximaal, ja. met maximaal schaatsen. Dus ik uh, kan gewoon lopen en rustig aan doen. Alleen uh, ja, we rijden vandaag geen 10 kilometers. En dan toch willen rijden die 1000 meter. Ja, natuurlijk. Ja, Waarom? Nee, ik ben hier op een WK. Ik wil. Uh, ja, ik wil ook een keer gewoon op een, een duizend meter snoeihard rijden. En dat zit er ook in, dat weet ik zeker. En ik, uh, ik ben er heel erg klaar voor. En dat zie je ook al aan Michel en Heijn ze zijn gewoon allemaal fit en scherp. Alleen, uh, ja, dan hoop je toch... Ja, ja hoop gewoon dat, dat, je, dat ik net naar die bocht kom en dat ik daar gas kan geven. Maar op 40, 50 meter moet je... dacht ik, ja, wees je moet ook niet gek, je moet ook niet dom zijn. En... Uh, je kan ook heel veel dingen kapot maken. Ik bedoel, het ja. seizoen, seizoen gaat nog even voort. Ja, dat was het ook. Na 30, 40 meter dacht ik van ja, als ik nu nog twee slagen vol maak, dan, uh, dan loop ik de kans dat ik alles afscheur. En dat, uh, dat moet ik gewoon niet doen. Dus uh, ja, ik, ik had gehoopt dat ik het uh, zou redden tot de bocht. Maar helaas. En uh, nou ja, het is, uh, het is niet anders. Maar goed, jongens rijden goed gelukkig. Dus, uh, Morgen aanmoedigen. Moet Daarvan daar genieten, zeker. De jongens rijden goed, zei de oude Tuitert. want de ploegenoten Michael Mulder en uh, Michel Mulder en Hein Otterspeer staan dus eerste en derde na de eerste dag van het WK Sprint. I to like sweet was Nee, Business. For you, I'll do my best. Stand by it like a tree and dance. Marvin Gaye, gaan we snel naar Frank Wilaert. Want het wordt 1-0 voor NEC. Maaskant zei het in de aanloop naar deze wedstrijd. We krijgen ineens goals tegenuit spelervattingen. Dat gebeurde vorige week. En deze week gebeurt het gewoon weer. Een vrije trap genomen door Kolwijk. En bij de tweede paal staat Van Eijden te wachten. En die kopt de bal dan via, ja, eigenlijk via zijn kruin door richting de tweede paal. Buiten bereik van Doelman Bizot. En dat betekent dat NEC op 1-0 is gekomen in de openingsfase van deze wedstrijd tegen Groningen in Nijmegen. En dat terwijl ze he, NEC en Groningen allebei op zoek naar goals ook nog uh, op zoek zijn naar versterkingen misschien wel. Ik weet niet hoe dat precies zit bij Groningen, maar bij NEC weet ik het dan wel, omdat na vandaag na deze wedstrijd bekend zal worden dat Ruud Boymans overkomt van uh, AZ. En dat ook Valkenburg hem vanuit Alkmaar zal vergezellen en de rest van het seizoen in ieder geval zal spelen in uh, Nijmegen. Althans bij de selectie zal uh, zitten in Nijmegen om ervoor te zorgen dat NEC Aanvallend wat krachtiger wordt. Want die doelpunten uit spelervattingen. die zijn natuurlijk lekker. Maar uh, de NEC voetbalt goed genoeg. om kansen te creëren. Alleen die kansen moeten er af en toe ook eens in. Nu lukt het dan een keertje uit de spelervatting. via die goal van Van Eijden. NEC onmiddellijk na de uh, aftrap. ook weer de bal uh, overgenomen van Groningen. Speelt de bal opnieuw rond. Groningen wacht voor een groot gedeelte afloop. Nu even een paar meter naar voren. om ietsje meer druk te zetten. op de defensie van de NEC. Maar op het moment dat Breuer dan de bal krijgt. kan hij zo 10 meter zonder een tegenstander tegen te komen. Uh, door. Doorlopen. Daar komt Kiefteveld eventjes buurten en dan uh, speelt Breuer gewoon de bal door in de richting van voor. Die kan er dan net niet bij. En dan de uitbraak van Groningen. Daar moeten ze het vandaag denk ik van hebben, want zo spelen ze in de openingsfase met uh, de bal nu uh, aan de buitenkant. Bij uh, Schet is dat. Schet met de bal voor. Daar is alleen uh, nog geen spits te vinden. Zeefuik is daar nog niet. Bakuna is daar een tikje te laat. Breuer werkt weg. En NEC kan niet uitverdedigen, want Breuer werkt de bal over de zijlijn. En dus kan uh, uiteindelijk Kappelhof nu gaan gooien Hij zit bij de selectie van Jong Oranje... die komende week tegen Kroatië in Kroatië zal gaan uh, oefenen. Hij is een van de vijf Groningers trouwens die erbij zit. Kan aardig ver gooien ook. En uh, uiteindelijk gaat de bal via Zevuik ook over de achterlijn. Hij dus van, van NEC afgelopen seizoen naar Groningen verkast. En daar hetzelfde probleem als die had in Nijmegen. Namelijk, hij maakt te weinig goals. Zevuik... De spitsen bij Groningen. NSC heeft er inmiddels één gemaakt in deze wedstrijd na 12 minuten. PSV staat weer bovenaan in de Nederlandse competitie. Omdat Feyenoord eh, Twente gelijk werd. Dus Twente twee punten speelde. naar Ajax maar liefst drie punten in Arnhem liet. Na een 2-0 voorsprong werd het dus uiteindelijk via Jansen van Anond. En Ibarra werd het 3-2 voor Vitesse. Kenneth Vermeer, de keeper van Ajax, hield veel tegen op de lijn. Zag er wat minder goed uit bij het uitlopen bij de andere doelpunten. Jeroen Guter spreekt met hem. Ajax-keeper Kenneth Vermeer. Kenneth, geef jullie het weg vanmiddag? Ik denk het wel. Zeker weten. Na de 0-2 was er eigenlijk niks aan de hand. En, uh, ik had ook het gevoel dat Vitesse het een beetje opgaf. En uh, ja, de, de, de 1-2 valt eigenlijk uit het niets. En uh, dan krijgen we weer wat geloof. Ja, dat is een enorm keerpunt geweest in de wedstrijd. Ja, klopt. Want daarvoor was er helemaal niks aan de hand. We gaven amper wat weg. Tot niets. En ja, uh, dan valt dat doelpunt eigenlijk uit het niets. En dan uh, weet je dat Vitesse erin gaat geloven. Niet dat ze echt, uh, ons echt onder druk zetten, maar... Ze werden toch wel uh, steeds wat gevaarlijker. Ja, toch kan ik me herinneren dat je een aantal hele goede reflexen had. Dus het was natuurlijk ook niet zo dat Vitesse helemaal niet gevaarlijk was. Maar je speelde tot dan een uitstekende wedstrijd. Maar dan drie goals. En bijna drie identieke doelpunten. Hoe, hoe zie jij dat zelf? Hoe ja, zie ik het zelf? Ja, de eerste was een lange bal uh, waar Theo eigenlijk de eerste keer diep gaat. Daar uh, ja, wordt er niet goed gehandeld. De tweede is volgens mij uh, Ibara wordt weggestuurd. Deli de kan er net niet bij. Komt ook helemaal vrij en... Uh, de derde, of dat was de derde, volgens mij. En de... De, de tweede was van Arnoud. Dat was hetzelfde, eigenlijk. Ja, en jij komt uh, drie keer kom je van je lijn. Maar zit je dan net een beetje in niemands land? Kun je het zo omschrijven? Nou, in niemands land. Uh, ik maak me groot. Uh, probeer de hoek voor hem te verkleinen. En, uh, de eerste was uh, ja, Theo, die stift hem. De tweede was uh, van Arnoud en... Uh, de ja, die gaat hem onder me door. En de, de derde, ik maak me groot. En, uh, maar ik krijg me net uh, door het gaatje. Ja. Rek je jezelf iets aan uh, in deze situaties? Waarom zou ik? Als je zou zeggen van, uh, nou ja, ik zat daar toch niet helemaal goed. Maar misschien dat je zegt, ja, ik doe het maximale en dat is het. Ja, komt kom tegen tegen en dan moet ik mijn doel verkleinen. ik kan ook blijven staan en hem uh, zeven ruimte geven. Ja. Dus wat dat betreft uh, gewoon, je, je kon niet beter dan dit in die situaties? Nee, nou, ik, ik probeer... Uh, het zo goed mogelijk te doen. Wat betekent dit voor Ajax nu hier nederlaag oplopen... en iedereen weer uh, langs zij zien komen? Nou, wat, uh, nederlaag is natuurlijk altijd uh, Komt altijd nooit op een goed moment. We hadden vertrouwen. We hebben nog steeds vertrouwen. Je verliest hier. Er is geen man overboord. Maar uh, we moeten wel zorgen dat we de volgende wedstrijden weer gewoon gaan winnen. Kenneth Vermeer kijkt u zelf vanavond en oordeelt u zelf. Ja, Michel Mulder, eerste na de eerste dag van het WK Sprint. Hein Onterspeer staat momenteel derde. En zesde staat Stefan Groothuis, de titelverdediger daar in Salt Lake City bij het WK Sprint. Hij begon naar behoren met 3482 op de 500 meter, maar had wat missers op de kilometer. Sebastian Tilman, in gesprek met Groothuis. Kun je dag 1 van dit toernooi een beetje vergelijken met dag 1 van het vorige toernooi? Nou, nee, vorig jaar was het beter, de eerlijk gezegd. Ja, toen was mijn eerste duizend meter. Uh... Uh, dat verknalde ik, verstierde ik in mijn laatste binnenbocht. Maar op zich reed ik wel veel beter de rest van de race. En uiteindelijk was mijn eindtijd ook gewoon nog sneller. En uh, nu, uh, ja, deze duizend meter is gewoon zeer matig. De 500, uh, de openingsafstand, dat, dat, dat was er naar behoren, toch? Ja, dat was behoorlijk. Ik was, het was niet, uh, ook niet uh, mijn best. echt een mega extreem goede 500 meter. Maar het was wel, uh, dat bood nog alle perspectief. Maar deze duizend was gewoon, was gewoon niet goed. Wat voor gevoel sta je dan, hè? Ja, ik heb een beetje de pest erin. Ik baal, ik baal er wel van, want uh, ja, uh, ik heb het, uh, tuurlijk, ik wil gewoon graag, uh, liefst natuurlijk weer gewoon wereldkampioen worden. En uh, dat kan het nog, maar dan moet ik wel, uh, ben ik wel enigszins te boren afhankelijk van de anderen denk ik. Ja, want 51 honderdste achter, achter Michel Mulder, ja, dat is een behoorlijk gat. Ja, dat is wel een groot gat. Wat ik zeg, dat, uh, ik kan mogen alleen maar zorgen dat ik er nog een, een fantastische 500 rijd en uh, een fantastische 1000. Maar dat dan ligt er waarschijnlijk wel aan wat de rest doet uh, of, ik, uh, of je nog in de buurt van het podium en zo komt. Voel je je uh, wel fitter dan vorige week in Calgary? Ja, ja, ja zeker. Ja. Nee, ik, voel me wel, ik heb wel meer macht en ik voel me, voel me een stuk beter. Uh, dus dat, uh, alleen ja, technisch gingen een paar dingen gewoon uh, behoorlijk uh, nog mis. Zeker op deze duizend. En uh, ja, dan zit het hem gewoon in, in de bochten en uh, die reek gewoon niet goed genoeg. En dan uh, dikke vette pech. Dus dat is dat zo'n dan net dat tikkeltje scherpte dat je uh, mist nadat je het voorseizoen hebt moeten missen? Nou, weet ik niet. Ja, dat, is altijd, dat is een beetje gespeculeerd. Maar ik merk wel dat ik nog niet stabiel genoeg met die bochten. Dat is gewoon, uh, daar zit echt een gigantisch gat in met wat als ik, ik ze goed rijd. En uh, ja, dat, uh, ja, dat zou inderdaad misschien wel te maken kunnen hebben dat ik nog, nog relatief weinig wedstrijdritme heb. Maar uh, ja, weet je, uh, uiteindelijk uh, geen excuses. Ik doe het gewoon zelf. Die race is gewoon niet, niet goed genoeg. En, uh, ik ga nu gewoon, uh, gewoon uh, even analyseren hoe het was en uh, zorgen dat het morgen beter is.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 2008, Mr. Maker van de Kuchskus. NEC tegen FC Groningen. FC Groningen wat zo langzamerhand gewoon in de degradatiezone gaat spelen, Frank Wieler. Ja, want 20 punten, dat betekent uh, RODSC is 16e met 19 punten. Dat uh, is één puntje verschil en dat is uh, de 16e plaats, dat zijn nakompetitieplaatsen en daar moet je dan serieus rekening mee houden. Maar ook uh, NEC tot nu toe met uh, 24 punten is daar nog niet helemaal van gevrijwaard. Die middengroep is 10 clubs uh, groot en daar uh, zou iedereen nog van achtste kunnen worden en iedereen zou daar ook nog uh, gewoon 16e van uh, kunnen worden. Kortom, eh, problemen zijn er nog voor allemaal. Maar op dit nog het minst voor NEC. Want met deze 1-0 voorsprong, als ze dat zouden kunnen handhaven... krijgen ze er drie punten bij. En dan staan ze aan de leiding van die hele grote middengroep. En eh, dan zijn zij in ieder geval degene die daar als laatste aan negatieve dingen hoeven te denken. Voor nu, met een eh, voorzet in de richting eh, van Platje. Platje kan er niet bij, die heeft daar te maken met eh, en Kwakman en vooral Van Dijk. Twee eh, reuzen ten opzichte van hem. Nu dan een bal bij de tweede paal. Oh, goed neergelegd hoor. Daar eh, door Paul. Maar daar staan drie NEC'ers. Platje staat erbij, Rex staat erbij. En dan helemaal daarachter nog voor. Maar voor alle drie is de bal van Palson te hard. Ze kunnen er allemaal niet bij. Hij oh, is ook te hard voor Bizot trouwens. De bal gaat uiteindelijk helemaal over de zijlijn. En dus moet daar Groningen gaan gooien. Kappelhof ter hoogte uh, helemaal van de hoekvlag. En dan moet Groningen nog een heel end overbruggen... om in de buurt van Sinou te komen. Dat is tot nu toe één keer gelukt. Toen Wil even mis zat... En uh, daar Kierm ineens vrij voor op opdook. Maar de hoek was moeilijk. Sinu was goed uit zijn doel gekomen. Er was geen doorkomen aan voor Kierem Met die ene kans die ze tot nu toe hebben gekregen bij Groningen. En uh, het voetballend ook een uh, stukje minder doet dan NEC. De Nijmegenaren combineren wat makkelijker. En komen dus ook wat gemakkelijker voor de goal van uh, Bizot uit. Nu Kwakman naar die... Uh... Uh, ingooien uiteindelijk duurt het heel lang voordat Groningen op de helft van NEC is. Uiteindelijk ook nog een prima tackle van Wil op Kierm. En dan kan NEC weer overnemen. Opnieuw de lange bal. Het is ook niet heel erg fraai, hoor. wat NEC bij Vlagen laat zien. Gewoon de lange bal naar platje. Nu kan hij er dan wel bij komen. Gaat die bal over, ruim over van de velden heen. En kan uh, Bizot op, oprapen. Althans vanuit de lucht de bal uh, plukken. En hem dan weer op de grond leggen. En dan kan Groningen proberen van achteruit opnieuw op te bouwen. Kwakman, bal breed naar Van Dijk. Ja, daar mag het allemaal van NEC want die staan 10 meter voor de middellijn ongeveer te wachten. En daar kruipt nu iedereen terug richting eigen helft. Van de Velden is nu de diepste man. Als hij een beetje zijn best doet, had hij deze bal van Kieftenbelt richting Van Dijk nog kunnen onderscheppen. Dus, uh, maar dat uh, doet hij niet helemaal zijn best om dat uh, uiteindelijk voor elkaar te krijgen. 23 minuten zijn we onderweg en NEC leidt op eigen veld tegen Groningen met 1-0. Een podiumplaatsende manse Bob. Dat was geen haalbare kaart uiteindelijk voor Edwin van Kalken. De piloot is nog herstellender van een hamstringblessure... en probeert er op het WK in St. Moritz het beste van te maken. Na de afsluitende twee runs eindigt hij samen met remmer, S remmer Syberin Jansma... op de dertiende plaats. Ja, twee runs vandaag, Edwin. En het doel was om de top 10 in te bobben. Ja, dat zal niet gaan lukken. Uh, nee, dat wordt lastig, denk ik. Uh, maar goed, ik denk dat wij terug kunnen kijken op een... Uh... Een Goed en degelijk WK tweemans. Uh, we kennen onze beperking en dan denk ik dat we het in de baan gewoon goed doen. Siep super heeft supergoed gestart dit weekend. Uh, maar goed, het blijft altijd een risico zoals we de race in gingen. En als we dan zo dertiende kunnen worden met nog reserves, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan tevreden zijn. En dan uh, vrij snel de knop omzetten naar de viermans. Want ik denk dat we daarin uh, wat plekken hoger kunnen eindigen. Die laatste run, ja dat werd een beetje een bumpy ride hè? Ja, nou bovenin bracht hij even uit, dat was niet de bedoeling. Het was een beetje rommeliger in het uh, tweede gedeelte. Maar nog steeds, wat ik zeg, sleeën we goed mee. En over vier runs, ik heb behoorlijk constant gestuurd. Daar uh, ben ik blij mee. En uh, deze lijn moeten we gewoon doorzetten. Bedoel, we komen van ver, uh, met wedstrijden in de slee zitten. Als je midden in het seizoen een blessure krijgt, is het gewoon balen. Uh, maar ik denk dat de weg omhoog duidelijk gevonden is. En uh, ik heb zin in volgende week. Want het lijkt me vrij lastig ook voor jezelf, je zit een jaartje voor de Olympische Spelen om dan echt te zien waar je staat als een blessure goed in de eten gooit. Nou we weten waar we staan. Begin van het seizoen uh, doen we top 6 in de tweemans in Lake Placid en we starten top 3 van de wereld. En uh, dat gevoel nemen we gewoon mee uh, voor volgende week, maar ook zeker na volgend jaar. En uh, we hebben afgelopen zomer stappen gezet en uh, ik denk dat de rechter er nog niet uit is. Uh, hoe is het eigenlijk met die blessure? Je zei gisteren, ja, ik moet eventjes kijken hoe het, uh, hoe het aanvoelt, hè, zo na de race. Geen reactie gehad, dat is heel goed. Ik moet zeggen, laatste start, een 14, onze snelste starttijd van het weekend. En, uh, ook nu geen reactie, dus uh, ik denk dat dat heel veel vertrouwen geeft voor volgende week. Dus in dat opzicht uh, aan de beterende hand, ja, aan die viermansbop inderdaad. Een week, wat ga je in zo'n week dan nog doen? Nou ja, kijk, heel veel, uh, de wereld ga je niet meer veranderen. Het zal veel behandelen worden vanmiddag bij de visio. En de viermans klaarmaken, de slee afstellen, de bemanning. We zullen wat zitposities gaan doen met die jongens. En dan, uh, dan gaan we dinsdagmiddag de baan weer in. Je zei, ja, het is toch omgaan met de beperking die je hebt door zo'n blessure. Met wat voor idee begin je dan aan die viermansrace? Nou, ik denk dat we daar gewoon, dat gaat gewoon alles of niks worden. Uh, wat ik zeg, we zitten op een WK. En dan uh, vorig jaar natuurlijk vierde geworden van de wereld in Lake Placid. En uh, ik wil dat wel even nadenken. Hoeveel uh, gewicht zit er op dat viermans WK, zeg maar? Met ook die Olympische nominatie die jullie nog moeten halen? Ja, onze slee zelf is 210 kilo, maar ik begrijp dat je iets anders bedoelt. Ja. <laughs> uh, ja, wat ik zeg, een top 8 klassering zou mooi zijn, maar mijn doel ligt eigenlijk hoger. En uh, ja, wat ik zeg, als wij gewoon fit zijn bij de start, dan, dan, dan, wat ik zeg, dan kunnen we denk ik leuke dingen doen. Hé hey, Edwin zegt het zou mogelijk moeten zijn om het resultaat van volgend jaar te evenaren. Dat is in ieder geval het doel, vierde plaatsen, de viermansbob. Maar als je het nou heel realistisch bekijkt? Nou, kijk, we hebben al van tevoren voor het seizoen doel doelen gesteld en uh, je wil je niet achteruit ontwikkelen. Dus uh, we willen graag vooruit. Uh, we hebben een, ja, het enige wat we nu hebben is dat we vanuit achter het veld moeten starten Dus we hebben niet echt een baanvoordeel, dat wordt lastig Maar goed, als we een goede eerste run inzetten, ja, dan is alles mogelijk Je ziet eigenlijk ook in, in de race dat er toch nog wel, wel veel verschillen, ja, toch wel grote verschillen uh, uh, ontstaan tussen ja, plekjes Dus het is, het is mogelijk Ik zou het zeggen, het is natuurlijk een beetje lastig als je in zo'n blessuresituatie zit uh, Om echt te bepalen waar je staat, heb jij enig idee waar jullie staan? Mm, nou ja, ik, ik denk dat de Firmin sowieso dat een top 10, uh, dat, dat, dat dat gewoon mogelijk is. En, en waar we precies staan, ik, ja, ik als gezien de laatste, uh, fysiek gezien, denk ik dat we er goed voor staan. En, uh, ja, en als je fysiek goed voor staat, dan werkt het mentaal ook goed door. Want dat is een combinatie, hè? Precies. Als je, uh, kijk als Edwin zo meteen uh, 100%, bak, 100 de volle bak uh, kan duwen. Dan zit je ook met een ander gevoel in die slee. En, en nu is het elke keer, zat hij en zegt: Ja, voel ik wat, voel ik wel. En dan ben je halverwege bezig met, met, met meer met je blessuren dan met het, met het afdalen. Dus... Ja, ik, verwacht, uh, ik verwacht ook dat we een mentale stapje kunnen maken. Edwin van Kalker en Sibringen Jansma, 13e, dus op het WK in Sankt Mooit. Gaan we zo even uit voor het uitgebreide journaal van 5 uur. Dat doen we met een tussenstand bij de wedstrijd NEC FC Groningen. Er is daar zo'n 27 minuten gespeeld. En NEC, de thuisclub, leidt doelpuntenmaker van Eijden. Het staat daar dus 1-0. Eerder drie uitslagen deze middag. Utrecht Willem 2 werd 3-1. Feyenoord tegen FC Twente werd 0-0 en Vitesse versloeg in Arnhem Ajax 3-2. Tot het vierde en laatste uur bij langs de lijn. Op één. Het is nu uh, 1 uur 's nachts en uh, ik ga mijn fiets op slot zetten. Maar ik merk dus dat ik de hele tijd naar links en naar rechts kijk. Dan hoor ik dat muziekje van uh, Psycho.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 Dit is Radio 1.